Met het NOS-journaal. Bij de eerste verkiezingen in Syrië sinds de val van Assad zijn nauwelijks vrouwen gekozen. Onder de 119 gekozen kandidaten zijn maar zes vrouwen. Ook zijn er maar weinig Koerden, Christenen en alawieten gekozen. Het waren indirecte verkiezingen. 6.000 leden van regionale kiescommissies kozen twee derde van het parlement. De rest wordt aangewezen door president Shara. En zal de scheve verhoudingen wel recht trekken, zegt de voorzitter van de landelijke kiescommissie. Bij een grote brand in een flat in Amsterdam-Nieuw-West is een dode gevallen. De brand ontstond rond 7 uur vanochtend. Toen de brand geblust was, werd het lichaam in de woning gevonden. De politie doet onderzoek naar mogelijk strafbare feiten. De brand ontstond in de woning op de derde etage. Toen het brandalarm afging, vluchtte iemand uit een andere woning zo snel mogelijk... en die liet daarbij een pan op het vuur staan, waardoor nog een brand ontstond. Ongeveer 100 woningen zijn ontruimd... en bewoners zijn opgevangen bij een voetbalclub in de buurt. Een opvarende van het vrachtschip Minerva Gracht... die vorige week gewond raakte bij een hoedieaanval in de Golf van Aden... is vandaag overleden aan zijn verwondingen...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 In 2020 werd een 40-jarige patiënt doodgevonden in een zeer vervuild beschermd wonen appartement. Uit onderzoek blijkt dat de instelling jarenlang tekort schoot in de zorg voor hem. Het weer. Vannacht is het niet kouder dan een graad of 13. komende dag is het opnieuw grijs, maar op de meeste plaatsen wel droog bij 17 of 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 M. me. What do you think?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 We can talk it through